Levi van Eck met het NOS-journaal. Vijf Israëlische soldaten die beschuldigd werden van het martelen van een Palestijnse gevangene, worden niet vervolgd. Het Israëlische leger heeft de aanklacht ingetrokken. Onder meer omdat het vermeende slachtoffer nu in Gaza zou zijn. Volgens het leger heeft dat gevolgen voor de bewijsvoering. De zaak rond de marteling van de Palestijnse man kreeg internationaal veel aandacht... toen beelden van het vermeende misbruik werden gelekt. In Frankrijk zijn twee senioren overleden na het eten van vleeswaren met listeria. Dat is een bacterie die voorkomt in eten dat langdurig gekoeld is. Zeker tien anderen werden ziek na het eten van besmet vlees. Het bedrijf waar de vleeswaren vandaan kwamen moet de activiteiten tijdelijk stilleggen. Alarmcentrale Eurocross krijgt nog steeds meldingen van Nederlanders die zijn gestrand door de oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn op dit moment 400 verzoeken om hulp. Vooral medische repatriëringen uit landen in Azië zijn moeilijker geworden. Eurocross probeert mensen terug te halen via alternatieve tussenstops in Turkije, China of de VS. Minister Beretsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er in het Midden-Oosten nog enkele honderden Nederlanders wachten. We zien ook dat we heel veel mensen het aanbod hebben gedaan om in de bussen te stappen. En dat zijn lange moeilijke busreizen om te komen op een plek waar een vlucht veilig kan vertrekken. En niet iedereen, iedereen maakt daar op dit moment ook gebruik van. En een hele hoop mensen zeggen ook nou ik, ik wacht liever tot het luchtruim weer open gaat. En ook daar proberen we aan bij te dragen. Zo'n 3000 Nederlanders hebben de regio zelf verlaten. Een hondengeleider van de politie moet voor de rechter komen... omdat hij een hond had ingezet tegen een demonstrant... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens het OM mocht de agent dat niet doen... omdat de demonstrant al op de grond lag en niet gewelddadig was. De betoger werd door de hond gebeten en raakte ernstig gewond. Het weer vanavond tot op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het westen regen. Morgen eerst buien, later droog en 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 There is no antidote I really like to play the victim Squeezing myself by the throat I like to be inconsistent and transparent like a It's like afsluitende uur van deze finalisten-uitzending... rondom de Rob Agda wordt van de editie 2026. Want op deze 12 maart, op het moment dat je dit hoort... wordt ook de finale van deze Rob Agda wordt afgewerkt in Patronaat Haarlem. Is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe muziek? Nou, wat dacht je van deze nieuwe single die je net hebt kunnen horen... van Wendy Moore met Crocodile Tears? Die komt morgen trouwens uit. Uh, nu, in dit uur aandacht voor... Twee optredens, en dat is eh, het optreden van Tipfout, die je zo dadelijk eh, gaat horen. En verderop is nog Wie is Moon. En die laatste, dat is ook nog best wel een verhaal, want hij is de winnaar van de Night-editie. En die heeft als prijs dat je dus nog mag optreden tijdens de finale avond op 12 maart. Dus dat is wat je nu gaat horen in het komende uur.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 Wij hebben, wij zaten ons te bedenken wat nou als je relatie ineens zoveel ChatGPT gebruikt dat, die, dat, dat je zelfs, dat een meisje zelfs vraagt aan ChatGPT of jij wel goed voor haar bent. Oké, okay, daar hebben we een liedje over gemaakt. Volgende liedje heet ChatGPT. Let's go. Shout out aan mijn vader, man. Yes, sir. What you have in your was your my soul, was in my Chat GPT. Then all to G -G I'm the time we're together. Chat we then go and the And you're you think, what you think, and that's all Was in my Chat GPT. You share this the Oké, okay, okay, allemaal, allemaal, allemaal horen, let's go! JGPT Dat kan harde mensen, daar achterin ook allemaal, let's go! JGPT Kunnen jullie het hier ook een beetje? Let's go, kom op! JGPT Yeah! Hij zei jou dat jij maar los moet laten Omdat ik de Kenny op kwam dagen Laat hem praten, nu en toch toch praten. Met je ego, het voelt als therapie Maar je weet ook, je moet het hele zin Het maakt je ego, je bent jezelf vlieg ja. Nu nee. zit je vast in ja. jezelfgemaakte chat Hij is nooit of klein, nooit een mindere dag Hij doet geen pijn, hij zijn wat je verwacht Wie was jij als je hebt niet meer raakt? Hoe jij bij de hoe denk ik, wat ik maar Chat, chat, chat, chat, chat alles samen You're the end Jullie wel. Alles in brand man, alles in brand. Shout aan naar jullie man. Laura. Maar kun je me wel horen Geef die man nog wel wat Om wat ik zelf denk Ik reken er mee af Verpas zelf wel wie ik ben Iedereen heeft een verwacht Ik dacht erop te redden Ik geef geen vak Ik steek alles in de rest Is dit wat ik doe Wat ik denk en geloof Het spookt in mijn oog Is dit wat ik ben Een wat droog, Het vuur was gedood.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 ze weten dat het beter is voor mij. Is dit wat ik wil? Wat ik denk en geloof? Of het spook door mijn hoofd. Is dit wat ik wil? De verwachtingspatroon. Het vuur was gedood. Ik zet alles in brand. Binnen langer dan voor, Maar het hou er niet tegen. Alles is bruf, dus die poeken kent op, maar het is zo mis op Alles is bruf, dit is alles in bruf, dus en een bocht aan tafel, maar het gaat wel Alles is bruf, dit dus is alles is bruf, dus die poeken kent op, maar het is zo Of ben ik zo zogenaamd kwijt, met zoveel nadigheid in mijn lijf? Al die chaos die brandt in mij, zoveel geheimen. Blond erop, licht rond vlam, korte lont. Fok zit top met de grote mond, hoor weer zout en die open mond. Voel mij kwijt, zit vast in de emoties, Schip ben kont, oh, in is niet mijn tijd. En mijn mama die kijkt naar mij, iedereen die weet dat ik hier op mij kwijt. Ik zit aan, ik het in brand, iedereen weet wat de fuck is up. Vakker een pervel, steek het in brand, vakker een pervel, steek ik in brand, let's go. What I think and believe it's all over my head. Is this what I think A I'm watching my throat? The vuur was getoogd, it's in the house, in the house, it's in the house, it's in Alles in gras, ik zeg alles in gras. Misschien pak ik het maar het is zo, zo verkeerd. Alles in gras, ik zeg alles in go go go go go. Yeah. Ja, zo ik alle lampjes. pak je telefoontje erbij, pak je lichtje erbij, zet hem in de lucht, kom, let's go. Ik zet alles in brand en het brandt het kampen, maar het doet me niet beter. Alles in brand, ik zet alles in brand, dus nu pak ik het op, maar het is zo, zo beter. Alles in brand, ik zet alles in brand.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 We gaan los op deze jongens. Ja. We gaan los op deze. You ready? Het is zaterdag, mijn hele dag is naar de vak. Mijn maat is by God, mijn feestje voor de aanslag. De planning van de dag heb jij al overdag gehad. Dus wat gaan we vanavond doen? We wisten wat je samen met. Slecht. Als je plan is om er te gaan slapen De bar is al open, ik ga het niet laten De klok die staat drie, die eet laat ik kom Over dit rit van Kom je nog zo? Ik wil naar ik kwam hier dus een steekbedoon Jouw tijd is geweest, dat is wat jij zegt Ik weet ik word oud, maar ik voel me te jong voor me te. De speakers are set, maar jij wil alweer naar Jij vindt het De zerfte, de zon, de lade, de stratum, de kouvoi, de kouveur, de zon, de zon, de zon, de zon, de zijn we hey, zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, is ik voor me vet. je samen met slechte reclames. plan is om vroeg te gaan slapen. Is het is al Ik ga echt niet De god is vaak in. Eén stag ik boven. Dicht voor de vriend. Kom je nog zo. Ik wil naar die ik is niet dat is wat jij Ik ben dit, ik nee. word aan, maar ik voel me te jong voor mijn pet. Bed. Hey. hey, bedankt voor jullie er zijn allemaal. Ja, we hebben Julian op de bus. En we hebben niemand minder dan Robert op de drums. Dansen, Jullie mogen maar dansen. Pak een dansje, pak een dansje. Hé, hey. oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En we hebben Rickert op de gitaar. Ik wil lachen, omlaag, omlaag, omlaag, iedereen omlaag, jij ook omlaag. Jawel, jij ook. Omlaag, omlaag, en ik klaar. Op 3 ja, ja, en 2 en 1 op het één wel gaan. keihard jumpen. 3 2 1. de komt die slaat u. Ik reis daar geen kom over weer van de be. Kom je er nog? Nou naar die party, dus ben, maar, yo, yo, is de state of zo vet. Dat is wat jij zegt, de klok die straks niet In één dag ik kom was. op, ik een lichtbare vriend Kom je ik nog zo? ik wil naar die party, dus geef me een klok Want dat is gemist, dat is, is wat jij zegt dus ik, ik weet niet, ik word oud, maar ik voel me te jong voor me best Als ik heb, te jong voor me best Te dus jong voor me best ja, Als ik zeg diep, zeg jullie fout Diep Mensen, we wensen jullie nog een gruwelijke avond! En tot zover het optreden van Tip fout. Met daarin de leden Auketelo en Lorenzo Cortez. Waar kennen we die van? Die mensen, die twee jongens, die hebben ooit eerder opgetreden. Tijdens een eerdere Europa Agda Award editie. Maar dat is denk ik al wat van langer terug wellicht al meer dan tien jaar geleden. Nu door met wie is Moon? En Moon is degene die de finale wist te winnen... bij de Night-editie van de Rob Agda Award, editie 2026. Hij mocht daardoor uh, hier optreden... tijdens uh, de finale van de Rob Agda Award, editie 2026. De zinnen zingen uit mijn mond als de klanken van een merel in de vroege glorie van de eerste mooie lentedag. Vloeiend als water door een beekje, als handen door net gewassen haar, ik zing ze uit. Tegen de stoel tegenover me, waar alleen de stilte zit. Wat ik zeg komt pas tot leven, als iemand het hoort. Maar alle stoelen zijn nog leeg en de oogleden van de armatuur zitten nog dicht... Toch zing ik in volle borst mijn woorden. Hopend dat niemand ze kan verstoren. Ook al verliezen mijn teksten in de dikke mist. Ik hoop dat iemand ze ooit zal horen. En denkt, deze woorden zijn voor mij verzonnen. Monologen voor een ander. Wat het Uh, mijn naam is Wie is Moon Ik ga vandaag een aantal tracks aan jullie laten horen En laten horen wie Moon is Dit is de eerste track genaamd Groene Voeten Ja, yeah. ik loop door de regen in mijn eentje En niemand kom ik tegen, ik voel me leeg Net als tegen van Amsterdam En elk steentje pak ik op Maar het is geen diamant, ik rook nog eentje Wat heb ik toch al in mijn hand? Ja, yeah. ik heb mijn leven in mijn hand geen idee wat ik moet doen Moet ik met demons feesten of is dat toezoen Ik sta in verbinding met de aarde Heel mijn voet groen yeah. Kom allemaal wat dichterbij Ja yeah. Ik ben de meester van het twijfel, man, daar twijfel ik niet over Ben ik gever, maar toch blijft er niemand over En ik voel me beter, maar soms gaat de tijd nog slomer Ja, ik kan ook racen, maar toch blijf ik liever lopen Met een sigaretje in mijn hand En mijn mind zit aan het stuur Waarom doe je bij de hand? Ik wil geen pijn, ik wil geen zuur Ik wil het fijn, zij is fijn en Denk groot over kleine dingen, maar het houdt me klein. Van binnen voel ik vuur. Ik voel fire, ben er bijna. Ik wil prijzen aan mijn muur. Wil ook stijgen, maar om blij zijn. Hoeft niet te kijken naar mijn buurt. Dus ik kijk in een spiegel. Ja, yeah. ik kijk in een spiegel. Ik kijk in het glas en ik denk aan toen ik nog een kleine jongen was. Daar zo in de eerste klas. Nu is alles van eerste klas. Kom klinetje eerste was. Schets mijn leven even voor je. Net als onder het gebruiken van een fucking kwast. Yeah. Yes, let's go. Het volgende nummer dat ik heb geschreven, dat heet Zondagskind. En het gaat over mijn ouders die er ook in de zaal zitten waar ik heel blij mee ben. Ja, let's go. ja. Ah, yeah. Veel te veel ik krijg vierkante ogen Is wat mijn mam zei, ik kon haar haast geloven Ik bieg tegen het beeldje naast een trap Die overtuigend naar me lacht, alsof hij luistert naar de anekdoten Denk het aan die tijd, ga ik op zoek In de hoek van een zolder vind ik daar een paar verlaten dozen Als ik ze dan open doe, vind ik beelden van mijn opa, Maar mijn moeder wil er liever niet meer praten over Wat de tranen lopen, snel langs de wangen Ik zeg mama, het is oké, okay, alsjeblieft, laat ze lopen ze zegt ik mis papa, damn ik hoop dat ik dat nog hoef te zeggen. Verloren in mijn zak, verloren in de tijd, verloren in wat ik had en verloren in de rijm. Zit in de bloede jaren, maar de dons die doen me pijn, trek de rozen aan de overkant. Hoezo zijn ze niet van mij? Verloren in mijn zak, verloren in de tijd, verloren in wat ik had. Zit in de bloede jaren, maar de dons die doen me pijn, trek de rozen aan de overkant. Hoezo zijn ze niet van mij? Leeg aan de zijkant, ik kijk toe Hoe de kinderen de hindernissen overgaan met moed En ik weet niet wie het zijn en of ik mee mag doen Maar dan hoor ik een stem die zegt Moon, oh, het is goed Ga maar spelen, ik blijf voor op je wachten Er kan nog niks gebeuren en dan sta ik achter Leven, leven en droom wat je wilt dromen Niemand zal aan mijn zoons' dromen kunnen komen Lijkt me op mijn vader dan ik dacht Ik kijk in de spiegels van zijn foto's En het doet me goed dat hij nu lacht Ondanks alle dingen die hem toen zijn overkomen. Problemen met zijn ouders, versleten maar de gouden. Pijn, hem nog wel even vast. Door jou kan ik worden wat ik wil, maar als ik zoals jou kan worden dan wil ik dat. Verloren in mijn zak, verloren in de tijd, verloren in wat ik had en verloren in een rijm zit in de bloedige jaren maar de torens die doen me pijn rijkt de rozen aan de overkant, hoezo zijn ze niet van mij verloren in mijn zak, verloren in de tijd, verloren in wat ik had verloren in een rijm zit in de bloedige jaren maar de torens die doen me pijn rijk de rozen aan de overkant, hoezo zijn ze niet van mij Zo eens een niet van mij. Nee, zo niet van mij. Niet van mij, Let's go. Staren naar de maan en ze luisteren aandachtig naar haar laatste verhaaltje Tot de maan zegt, ga maar lekker slapen stad Geef je hoofd wat rust, je hebt al genoeg nagedacht Rust en de pijn van de voetstappen verdwijnt Doe je ogen toe en slaap, droom, ah, daar gaat de dag En nu sta ik in mijn eentje hier ah, Rijkt nog een laatste tint van drukte Iedereen is ondertussen aan het tukken Luister naar het hart van de stad, Dat klopt, ja het klopt zo rustig ah, Het gaat kaboom, boom Laat me vergeten wat ik moest doen. Uh. Blijf maar spacen met een guru op mijn wave Blijf maar geven net als toevoer voor yeah. En ik luister naar de stilte van de stad. Zit ik luister naar de stilte van de stad? Uh. En ik heb even geen filter op mijn hart. Ben heel de mens, ik nu even zat. Yeah. Uh. Ik luister naar de stilte van een stad Zit ik luister naar de stilte van een stad En ik denk, laat de stad maar lekker dromen Mijn gedachten wegstromen in het gootje van het trap yeah. Fuck mensen, fuck dit en fuck dromen Alles wat ik doe, dat wordt fucking overbodig Zo van kansen moet je grijpen, maar ze liggen op de bodem ik ben geen brandweer, maar ik kijk ik de kat uit de bomen En ik weet dit is frustratie in mezelf, maar geen kennis dat me helpt Dus dit of uh, zitten in mijn schelp In mijn handen, in mijn zij wil ik me voelen als een held Maar het gaat niet meer zo, Superman, ik hoop dat je me belt oh. En ik luister naar de stilte van de stad En dus ik luister naar de stilte van de stad En ik heb even geen filter op mijn hart Ben heel de mens zei ik nu En ik... ik luister naar de stilte van de stad Ik luister naar de stilte van de stad en ik denk, laat de stad maar lekker dromen. Mijn gedachten stromen in het gootje van de trap. Laatst in de stad en ook de eerste. Want shit, ik vind het heerlijk. In een stad met verloren zielen. Bevroren in de tijd, dit is zo mooi verdrietig. Loop rustig langs de winkelstraat. En ik kijk elke winkel aan. Totdat er iemand naar me terugkijkt. In de weerspiegeling van het winkelraam. Luister naar de stilte van de stad, zit ik luister naar de stilte van de stad. En ik heb even geen filter op mijn hart. Ben heel de mensheid neef zat. Yeah. Uh. en ik luister naar de stilte van de stad. Zit ik luister naar de stilte van de stad. Yeah. En ik denk, laat de stad maar lekker dromen. Mijn gedachten wegstromen in het gootje van het trap. Wie He is mode. Naast nummers schrijf ik ook gedichten. Uh, dus ik ga een gedicht voor lezen. Oké. Okay. Ik kijk de vreemde man aan die staat in het raam van de winkel waar ik voorbij loop. Hij kijkt vervreemd terug. Alsof ik een oude bekende ben. Een oude bekende waarvan hij het gezicht nog herkent maar er geen naam aan vast kan knopen. Zijn getekende wallen vertellen mij dat zijn innerlijke kind diep verborgen zit in een doolhof zonder uitgang en verlangt naar vrijheid. Maar die vrijheid wordt hem ontnomen. De muziek die hij luistert is uit de maat van het ritme van zijn ziel en hij is aan het verdrinken in een zee van onantwoordbare vragen. Diep gezonken in onzekerheden en twijfels heeft hij al zijn maskers van de muur getrokken. Zijn droom. Zijn droom is om als Ramse Shafi te zijn. En de hele wereld te kunnen laten weten dat... Laat me. Laat me zijn. Dit is hoe ik het doe. Ooit zal het hem lukken. Maar vandaag nog niet. Dus loopt hij rustig door naar de volgende winkel. ZE ZE En voel maar niet in kan plaatsen Soms lijkt een bries meer dan een storm te dragen Je hebt niks aan een paraplu zon om te dragen Soms, dan wil ik alles zien En soms is alles wat ik zie niks minder dan een tien Want als er meer is, dat we denken dat er is Maar het is minder dan praten, fluistering van het alledaagse Meer dan duizend woorden, zonder stilte geen horen, zonder aandacht geen verstoren. Zonder winnen, geen verliezen, tot je alles bent verloren. over overleven, dromen over wakker worden. En kansen moet je grijpen, want weinig komt van voren. Leef je leven met de dichte mond en altijd open oren. Stil sinds de. Dat is abekom, maar vraag maar aan mijn naasten dat er geen gelogen worden. Elke schaduw vertelt verhalen tussen lichten en ook de zonne, stralen maken samen stralen te gedicht. Wat de ogen niet ontvangen, is hetgene dat je mist. Niet, kijk, deze ogen ergens anders opgericht. Verlangen iets is iets anders dan gemist. Soms lopen dingen anders dan verwacht. lopen slecht zonder gevricht. Wat als er meer is, we denken dat er is, maar het is minder dan praten, fluistering van het alledaags Op m'n hoede en bijna is niet helemaal, behalve wel bij je de En zal je uren spoelen door de modder blijven zoeken? Dan zal je niks behalve modder voelen. Ja, yeah. want je gaat geen parels in de sloot vinden. Yeah. Uh. Nee, je gaat geen parels in de sloot vinden. je mist, tot je het mist. en pas dan zie je duidelijk, net een synopsis. Zo vissen in de zee, maar achter net gevist. Ik kan nog urenlang gaan zoeken en voor je grist. En waarom zoek je tussen modder in de wei? Van en wat in een sloot en van een sloot in een schijt? Je mist de zon die op je schijnt, er is maar één ding op je mind. Waarom zoek je parels in een sloot? Je kan ze vinden in de tijd. Want je gaat geen parels in de sloot vinden. Nee, uh. nee, je gaat geen parels in de sloot vinden. Dus waarom zou je zoeken? rozen ruiken beter in de duinen. Het zand dat is zachter dan de modder. Laat me alsjeblieft hier naartoe verhuizen. Zodat ik alle muizen die knagen aan mijn zelfrespect op kan sluiten... in een hele kleine muizenhuizen. Maar ik ben bang. Shit. Ik ben bang voor de regen na de zon. Wat als de zon niet meer schijnt achter de wolken? Wat als de zee verandert en teer... En ik probeer de uitweg te vinden, maar ik stik. Ik luister naar het geluid van de zee. Alles komt en alles gaat als eb en vloed. Dus ik duik diep en zal zo mijn parels vinden. Laat me, dit is hoe ik het doe. Dames en heren, dit is het laatste nummer. We gaan hem happy afsluiten, dus Bedankt, shout-out naar O-team en DJ, yeah, here we go, ah yeah, ah yeah Pet je af, das je om, de kleren maken de man, maar ook andersom Ben geen wolf schaapskleren, want dat vind ik dom Ik doe hoe ik ben, niks meer, geen zware rekensom Anderen hebben nog een outfit in de kast hangen Ik heb last van je, als je dat, dat, oké okay. Maar als je dat nog steeds hebt, dan gaspui's van man Je houdt het groot voor mezelf, maar ook als dan Bretagne mijn muziek steek het in een nieuw jasje Rapte vrij emo, oké okay, Beviel viel datje? Of ging je dat te diep? Was het niet een catchy lied? Maak wat ik maak man, ik maak niks anders hier Ik maak wat ik maak, jij maakt wat je haat Ik run een lap om jullie tracks, terwijl je stilstaat Ik kom heet op elke lijn, het is een grillplaat Bitch ik ben een shit, jullie dish maakt daar een bril naad Lieve leven ja. zoals ik, ik dat wil. wil Laat mijn leven ja. met de je dromen je in mijn bil Als je piegt Wees maar even stil en als je iets te zeggen dan stuur maar naar mijn mail. Shit yeah. leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat mijn me leven met de droom in mijn beeld Alsjeblieft, wees maar even stil En als je te ze zegt, heb dan me zomer op mijn Ja, yeah. Zondagmorgen zet mijn jazzplaylist aan Voel me best aangenaam met mijn kerstlampjes aan Ook al is het zomer, laat mijn leven, laat me dromen Laat me alles doen geloven, ook al heb ik daar niks aan Ik ben het beste in mijn naam maar ik slinger zelf wel op en zet de kersen op de taart Ze zeggen het is een raar als je niet met de mensen praat Maar soms ben ik even stil, voordat het me even te veel Maar toen voel ik sterk geaard, yeah ja, soms is het even veel. Ee, hey om mensen was het deel. 4 K berichten ongezien. Pas dan zie ik die van jou? Dus stuur maar naar mijn mail. Ja, yeah. leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me leven met de droom in mijn beeld. Alsjeblieft, wees maar even stil. En Als je iets te zeggen dan stuur maar naar mijn mail. Ja, yeah. leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me leven met de droom in mijn beeld. Alsjeblieft, wees maar even stil En als je dan. Doe het dan maar ik zeg ze sit down Weet niet wat het is, maar mensen voelen zich de shit nou Geen golf, maar mannen vliegen Kort aan het top. En ik heb een tip, ah, uh, oefen je hit nou Het is comfortabel In een lounge. ben ik te verplaatsen met een brick house Onbreekbaar, never dat ik stop Ah, uh, yeah, maar ze zien me niet Nee, geen vis, touw Hou niemand aan de lijn, ik hou het kort en bon. Ik vind het zonde hoe je muziek klinkt als een raton. Je vocht je staart draait in cirkels net als fucking honden. Had ik een blauw voor de zal ik pakken, ik hoef niet te bon. Voel me James Bond, doe ik soms dubbel leef. Vroeger baalde ik al hard, denk zoals aan die hummel deze. Jij bent op je freakman, ik ben op die dunne lees. Heb mijn eigen flow te pakken pak alsof ik in een bubbel leef. Ik ga naar je show, neem een kussen mee. Ze geven een pato en een mislukt idee. Even meer broek, alleen maar plus één. 1. Mijn vuur werd aan, laat het niet meer sussen, nee. Dankjewel iedereen, jongens is iedereen aan het doen? Ik ben heel erg dankbaar dat jullie allemaal zijn gekomen. En ik zie jullie zo. En tot zover het optreden van Wie is Moon, hij is de winnaar van de finale van de Night editie van de Rob Akdo Award 2026. Kunnen we nog een beetje contrastrijke muziek laten horen in dit derde uur? Zeker wel, want we beginnen eerst met de single van Dim Pinks met Solitude. En daarachter, daar zit toch een wat ravelig randje aan... aan de nieuwe single van Platonic Smile met Pretty Smile. twee singles kunnen horen, namelijk Dimpings met hun laatst verschenen single, eigenlijk hun tweede single, Solitude, en daarachter hoorde je Platonic Smile met Pretty Smile. We zijn aan het einde dus zo'n beetje gekomen van deze finalisten uitzending van de Rob Act wordt op deze 12 maart en op het moment dat we dat zeggen dat hebben we al een paar keer gezegd, is die finale aan de gang. Wie hem gewonnen hebt, dat hoor je gewoon dan in de live uitzending van 19 maart. Dat is volgende week. Wie dan uiteindelijk op het hoofdpodium van Bevrijdingspop van 2026 mag gaan staan. De afsluiting is van Alaska met Ophelia.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 Stars have a light. All of our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 Outtown, cap. To drive us up north through the gardens, of beef a So good. And myself To give it to him before I go on. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.